Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Een demonstratie van de Duitse beweging Pegida is vanavond afgelast. Volgens de politie van Braunschweig is het te gevaarlijk. Er wordt gevreesd voor een botsing met tegendemonstranten. Pegida verzet zich tegen wat de beweging zelf de islamisering van de westerse wereld noemt. Volgens de politie waren er al zo'n 250 aanhangers in Braunschweig van een plaatselijke afdeling van Pegida tegenover stonden zo'n 5000 tegendemonstranten. Eerder werd al besloten om in Dresden een Pegida-mars af te gelasten, die ook voor vandaag gepland stond. De organisator van de demonstraties zou bedreigingen hebben ontvangen uit de hoek van moslimextremisten. Na de terreurdaden in Parijs zijn er in Frankrijk ruim 100 aanvallen geweest op islamitische doelen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren er 28 acties tegen moskeeën en 88 gevallen van bedreigingen. Minister Casneuve maakte ook bekend dat sinds de aanslagen 1300 cyberaanvallen zijn gepleegd op Franse websites uit naam van islamitische organisaties. Zowel sites van de overheid als particuliere sites waren het slachtoffer. In Velsen-Noord kunnen 618 huishoudens weer gas gebruiken. Dat betekent dat iets meer dan de helft weer is aangesloten. Donderdag moesten ruim 1100 huizen van het gas worden afgesloten... omdat bij werkzaamheden water de gasleidingen in was gestroomd. Monteurs van netbeheerder Liander zijn de afgelopen dagen druk geweest... om de hoofdleiding schoon te maken. En daarna moeten ze van deur tot deur om het gas weer aan te sluiten. In totaal kwam water en vuil in 6 kilometer gasleiding terecht... Daarvan is nu zo'n vijf kilometer schoongemaakt. Liander denkt dat donderdag alle getroffen huishoudens weer gas hebben. Het weer: Het is vrijwel overal droog. Aan de kust enkele opklaringen in de rest van het land bewolkt. Een plaatselijk dichte mist. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n drie graden onder nul. Morgen overdag lost de mist geleidelijk op en schijnt de zon geregeld. Smiddags is het drie graden in het zuidoosten en vijf op de Wadden. Dit... Welkom bij Tweede Uur van CFM Cinema. Mijn naam is Auko Beuving en we gaan rustig verder met het draaien van filmmuziek natuurlijk... op deze maandagavond, de Blue Monday. Hoe somber ben jij? Nou, we hebben wat mooie muziek uitgezocht om je op te vrolijken natuurlijk. Uh, heb je nog voornemens of heb je ze alweer verlaten? Nou, misschien hebben we het er nog wel over de uh, komende uur. Uh, tweede uur beginnen we altijd met een hele bekende melodie... een hit zogezegd uit de uh, filmgeschiedenis. En deze keer heb ik gekozen voor uh, de film... Een filmhit gezongen door David Bowie en de Bad Manatee Group. This is not America. De Alken en de Snowman. Het is not America. gezongen door David Bowie. En de Pat Metany Group. Vorige week heb ik een stukje muziek gedraaid. Uit een film getiteld. The Ipcress File. Daar was ik nogal enthousiast over. Toen heb ik verteld dat er staat een themanummer op staat. En de rest van de is Iedere keer datzelfde themanummer. In een wat andere jazzy achtige uitvoering. En ik kon er eigenlijk niet omheen. Om toch nog één keer van deze cd. The Ipcress File. Een nummertje te draaien. Amen alone. Begin van de twee uur van uh, cinema, uh, zfm. Uh, cinema, uh, ja. Het thema is eigenlijk een beetje jazzmuziek uh, vanavond. En uh, mijn bedoeling is om toch al wat films te draaien waar wat jazzmuziek in verwerkt zit. En ik begin natuurlijk met een paar nummertjes van uh, crime jazz, waar ik ook een ontzettende zwak voor heb. En dan begin ik met Norrie Paramore, prachtige naam: Norrie Paramore, uh, theme from the New Scotland Yard. Prime jazz is dat eigenlijk allemaal muziek uit de 60 jaar is. En in de Piedoe 1965, zo'n beetje. Ook het volgende nummer is van het Tisley Orchestra. The Red Catcher. Blijf mooi. Uh, Wat uh, Crime Jazz, uh, uh, Tisley Orchestra. We zijn toen een film, een film uit 2006, The Black Dahlia. Een uh, uh, misdaad, mystery film, 2006, zei ik dit al. Geregisseerd door Brian De Palma in, het, in de hoofdrollen... Josh Harnett, Scarlett Johansson en Aaron Eckert. In 1947 wordt in Los Angeles het levenloze en ernstig verminkte lichaam... van een jonge vrouw Elizabeth Short gevonden. Twee lpd agenten worden op de zaak gezet. En Buckley, een ontdekt al snel dat zijn eigen vriendin een connectie had met het slachtoffer. Al snel leidt het onderzoek bovendien naar corruptie in het politiedepartement. Ja. Uh, aardige film. Hele mooie muziek. En die is gecomponeerd door Mark Ism. En ik begin met, uh, uh, ja, begin eigenlijk. De Zoot suite Mark Ism. Was Elizabeth Short. She was young and beautiful, determined to be famous, but destined to be infamous. Well, hey, listen up. No reporters view the body. <laughs> the victim has been cut in half, all organs removed, blood drained from the body, and the mouth sliced ear to ear. It was the most notorious murder in California history. Mooie klanken. De uh, Black Dahlia, Mark is hem. De film op zich viel tegen, maar de soundtrack is echt mooi. Dus uh, wil je er meer van horen, luister gewoon de soundtrack Black Dahlia. Uh, ja, we zitten met een aardig wat jazz-muziek deze keer. Uh, Flique ou is een uh, Franse film. De muziek is gecomponeerd door Philippe Zagde en Chet Baker blaast de trompet. Ik begin met de uh, titeltrack. Eigenlijk in het jazz gedeelte eigenlijk. En de volgende film Dat is een, een, een liaison dangereuse En daar wordt de muziek gespeeld door Art Blakey Het uh, is mooie muziek Het is een heel lang nummer Dus ik laat er maar een deel van horen niet lukken met dit nummer. Iedere keer gaat er iets fout. Hij springt er gewoon uit. Dus uh, we stoppen hem even met Art Blakey. Uh, we maken nog veel meer mooie muziek. We hebben onder andere de muziek van Whiplash. En daar laat ik even een stukje uit de trailer horen. Music that they play. Bob Ellis on the drums. <laughs> I'm part of Schaefer's top jazz orchestra. It's the best music school in the country. The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun. Five, six, and... I want to be great. And you're not. We you got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. Five, six, and... Were you rushing or were you dragging? I I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Oh, my dear God. Are you one of those single tear people? You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set... like a nine-year-old girl. So how's it going with the studio band? Good. Yeah, I think he likes me more now. Ja, je hoort het alweer uit de trailer of komstig. Het, het verhaal is natuurlijk bekend. Het gaat over een drummer die eigenlijk getraind wordt door een soort sergeant Sar major. Om hem tot hoge prestaties te verleiden en uit te lokken. En dat lukt aardig. Het is een, er zit heel veel jazzmuziek in deze film, natuurlijk. En ik laat het gewoon een paar nummers horen: de ouverture. Ja. van de film Whiplash en een andere film... die eigenlijk heel bekend is om zijn muziek is. La Censeur Pour Les Chavaux, een Franse neo-noir speelfilm... in 1958, geregisseerd door Louis Malle. Uh, het verhaal Florence en Carala is de echtgenoot van Simon Carala, een rijk industrieel met belangen in olievelden. Ze dus overtuigt haar geheime minnaar Julien ervan... om haar echtgenoot te vermoorden. Julien heeft een goed doordacht plan. Dat echter wordt gedwarsboomd doordat hij vastkomt te zitten in een lift... Ondertussen wordt zijn nieuwe auto gestolen door een jongstel... terwijl Florence naar hem op zoek gaat door de straten van een nachtelijk Parijs. En de muziek is fenomenaal. Die film is echt bekend geworden door de muziek. Uh, gespeeld door jazz Miles Davis. Hij nam deze muziek op 4 en 5 december 1957. Alle nummers in één keer eigenlijk op. Uh, ja, mede-muzikanten Bernie Willen, René Oertreger, Pierre Michelot en Kenny Clark. Daar komt hij. Deze CD mag natuurlijk nooit in je collectie ontbreken. Dus zullen kom ik even voor die muziek samen helemaal aan moeten draaien. dan gaat het natuurlijk niet. Eén nummertje kon eraf. En uh, dat is ook wel een heel mooi nummer. Generiek is dat. Uh, ja, dan kom ik eigenlijk toe aan een uh, jazzman... die eigenlijk helemaal niet zo bekend is. Althans bij het groot publiek. Chuck Mangione. Eigenlijk een bugelspeler, dirigent en componist... die best muziek gemaakt heeft. En uh, wel bijzondere muziek. Hij uh, oh, heeft hij ook een film, uh, soundtrack geschreven... The Children of Sanchez, en daar draai ik wat van, lullaby. Mooie klanken van Chuck Magioni, uh, The Children of St. Jess, film uit 1978. Ja, dat was relatief veel jazzmuziek uh, in dit uur. En dat is ook wel eens mooi, natuurlijk. Ik schakel door naar uh, Debbie uh, Wiseman, een Engelse componiste. Die heeft muziek gemaakt voor The Selfish Giant. Ik dat bedoel ik niet die film die vorig jaar is uitgekomen. Maar dit heet toevallig ook The Selfish Giant. Het is mooi nummer van haar. componist, geboren 1963, Engels, veel muziek gemaakt voor film, televisie. Uh, jij is ook dirigent van een groot orkest, uh, presenteert televisieprogramma's, dus echt iemand die uh, van alle markten thuis is. Heeft uh, onder andere de muziek geschreven van uh, Agustin Lupin, dus ook volgende keer is wat van draaien. Is ook een, een leuke cd met veel uh, mooie muziek erop. Ja, het gaat zo tegen de klok van 11 uur lopen en dan weet u het eigenlijk wel, dan probeer ik altijd toch het muziek van Philip Rombie te draaien. En deze keer heb ik gekozen voor de film Jeu d'Enfant, film 2003. Het verhaal, Julien en Sophie beginnen het spel van hun leven met een eenvoudige weddenschap. Een weddenschap om te vergeten dat mama zwaar ziek is en dat de hele klasje uitscheldt voor een smerige bol. De regels zijn simpel, degene die het snoeplikje in handen heeft mag de ander de meest uiteenlopende opdracht geven... Durf jij brutale antwoorden te geven in de klas of de plas op het tapijt van het hoofd van de school? De uitdagingen worden naarmate ze ouder worden steeds medogelozer. Wat onschuldig begon tussen twee kinderen leidt tot de grootste uitdaging. Elkaar toegeven dat ze niet zonder elkaar kunnen leven. Muziek van Philip Rombie. Ik ga hem even opzoeken. Ja, ik moet even goed zoeken. Ik zie hem niet zo gauw. Ja, gevonden. film Jeux d'enfant, de love team, componist Philippe Rombie. Ja, ik zie dat het alweer 22 uur 57 is, dus dat is eigenlijk tijd om af te sluiten. Ik kan het nog een draaien, dat is natuurlijk ook Philippe Rombie en dat is Dalla Maison. Je hebt geluisterd naar weer een uur CFM Cinema. Mijn naam is Alco Beuving, we hebben vooral dit uur veel jazz, muziek in films, uit films gedraaid en we gaan natuurlijk afsluiten met die knallen Dalla Maison van Philippe Rombie. Daar komt hij. Je natuurlijk heel veel filmplezier de komende week. Er zijn weer talloze mooie films. De bioscoop in de Art House serie eh, op de televisie. Dus veel kijkgenoegen en eh, ja, blijf lekker binnen. Kijk films zou ik zeggen. Volgende week zijn we er weer. Ik zou zeggen, voor zoverrecht, wel slaapzacht. Morgen gezond en op. En misschien uitkijken naar wat van morgen. Oh, volgende week. Je hebt geluisterd naar CFM Cinema met Auken